Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte noemt het vreselijk nieuws dat prinses Amalia... door bedreigingen het huis niet meer uit kan. De prinses woont om veiligheidsredenen ook niet meer in Amsterdam... waar ze studeert. En Rutte vindt dat... Ook heel heftig. Met berichten die erover naar buiten zijn gekomen. In de eerste plaats natuurlijk voor haarzelf. Ik moet u er helaas bij zeggen dat ik over bedreigingen en ook over veiligheidsmaatregelen niets kan zeggen. Ik kan u wel verzekeren dat iedereen die hier iets van af weet en daarbij betrokken is vanuit de overheid, zijn uiterste best doet om, dit uiteraard, ja, om ervoor te zorgen dat zij veilig is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brachten het nieuws na afloop van het staatsbezoek in Zweden naar buiten. Vorige maand werd al bekend dat de veiligheidsmaatregelen rond de prinses zijn opgeschroefd. De namen van Amalia en ook Rutte zouden zijn genoemd door criminelen. En dat wijst mogelijk op plannen voor een aanslag of een ontvoering. Het kabinet wil de helft van de energiekosten van kleine en middelgrote bedrijven op zich nemen. Daar moet de komende tijd zo'n 3 miljard euro voor worden uitgetrokken. Aan de steun zit wel een maximum. Waarschijnlijk kan een bedrijf maximaal 160.000 euro verwachten. In de komende jaren komen er 900.000 extra huizen bij. Dat hebben minister De Jonge en de provincies afgesproken. De meeste huizen komen in Zuid-Holland en de minste in Drenthe. En hardlooptijdschrift Runner's World komt vandaag met een opvallende cover... De teksten zijn in breien. Op de foto staat Charda en zij vertelt op TikTok hoe het is om bijna blind te zijn en noemt zichzelf een blindfluencer. Op haar kanaal laat ze zien hoe ze zonder begeleiding grote afstanden aflegt. Ja, het is een keuze. Kijk, het, Of het veilig is, weet ik niet zo goed. Niet zo veilig als met een buddy. Dus ik denk dat dat wel uitmaakt. Misschien dat ik ook met een buddy veel harder kan lopen, dat weet ik niet. Want ik ben toch elke keer heel alert van uh, bijvoorbeeld in zie ik een schaduw, dan denk ik dat het een tak is en dan uh, trek ik mijn benen op en spring er overheen, terwijl het een schaduw is. Charda wil met haar video's aan zoveel mogelijk mensen laten zien... dat je met een handicap ook prima kunt sporten. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het op veel plekken droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt het opnieuw een druilerig dagje. Dan wordt het een zo'n graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is het Slaan van de ANWB.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 Een van de, de nummers die uh, veelvuldig uh, gedraaid is... Uh, hier uh, in dit uh, programma en zo niet ook erbuiten. Elephant van, uh, met, met het uh, nummer Hometown.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 ik kan mij daar uh, wel aardig in vinden. Gelukkig. We hebben uh, niet zo lang geleden... Uh, een twee of, week of twee, drie terug... hadden we Jong Louie hier in de studio. Dat is een hiphopper, een nederhopper. Ja, zegt hij... Uh, uh, Klusjesman, dat is uh, zijn, uh, zijn echte album. Dat is een echte debuutalbum.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 maar Soundwise is dat denk ik ook wel heel erg goed gelukt. Het luistert wat mij betreft wel echt als één verhaal. Echt als één reis. En goed, daar hebben natuurlijk de mensen in de studio... en vooral producer Jeroen Tenti enorm bijgeholpen... om een soort van... om ook vanuit het geluid een soort van rode draad... of in ieder geval een soort van... dezelfde gloed eraan toe te voegen. Ja...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 What's in my On and on and they. Yeah. Dat waren ze, uh, de Gleaming Eyes van... 3-point landing. Um, er moet alleen nog even één deur in het uh, gat uh, gestopt worden. Want anders dan, uh, blijf ik ook uh, daar het, uh, het nodige uh, zien en horen. Uh, dus uh, er moet eventjes nog een deur dicht. Want dan, <laughs> anders dan. Uh, ja, het, het is en blijft natuurlijk een uh, studio. Uh, en uh, voordat we het horen, we glijden uit de keuken. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, gleaming eyes van 3-point landing. Die komen over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 Daar komen ze oorspronkelijk vandaan, dus uh, uh, lekker in de buurt. Dat vind ik altijd heerlijk. Sam Saxton en Bosco's, ze zitten er weer klaar voor. We gaan het als eerste horen. Het uh, nummer Story. One, two, three,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 that i met you you are so shy and tiny too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 Red and, blue. and the days would last, they would last forever.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 Je hebt het over vroeger, uh, muziek. Uh, ben jij zo. Uh, had je, had je, heb je muzikaal? Laat ik het anders vragen, heb je muzikale ouders? <laughs> of, uh, Daar zijn we nog niet achter. <laughs> zijn, nou, goed, maar goed, ze, ze hebben wel een uh, bizar platenvakje of een, uh, of nou, een platenvakje? Uh, ja, uh, er werd wel veel muziek gedraaid ja. altijd. En uh, dus in ieder geval uh, liefde voor muziek.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 als we dat ook maar van een klein stukje zouden kunnen doorvertalen naar onze eigen muziek. Ja. Zeg maar met een tiende van dat aantal <laughs> mensen dan. Uh, uh, ja, dat een zou... tiende, dat, dat zijn 1500 mensen. Ja, ja, ja, dat teken ik wel voor. Ja? Ja. Uh, maar uh, ontleent uh, ja, die muziek van jullie. Ik denk dat het wel prima is, uh, zich ontleent voor juist festivals. Vind ik tenminste. meer. Ja, ik denk, maar, uh, ik denk ik? dat het ook prima zou, zou kunnen. Alleen nu kent nog niemand ons. Dus <laughs> ja. daar moet eerst even wat aan gedaan worden. Ja.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 Dat is ook lastig. hè? Want uh, ik hoor van mensen bijvoorbeeld... Uh, dat ze mm -hmm. dus moeten plannen uh, met, met vinyl. Uh, ja. met, uh, met een release. Het duurt lang. Het duurt lang. Ja. Ja. Dus uh, daar moet je je wel rekening mee houden. Als je wil, uh, wil releasen. Uh, ook iets op vinyl. Maar dat Zeker. is denk ik ook het leuke. Hè? Vinyl uh, dat is iets tastbaars voor de, voor de achterband, denk ik. Ja. ja, maar ook voor onszelf. Ja. Ja. Ja. Vinden we wel heel leuk. Uh, ja. Ja. Ja. Uh, dus, uh, dus daar is toch ook in ieder geval al over... Uh,